Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Grensoverschrijdend gedrag is een groot probleem in de muziekwereld. Dat zegt een werkgroep die onderzoek heeft gedaan na de Voice Affaire. Er werden duizend muziekprofessionals ondervraagd. Ruim de helft van hen heeft de afgelopen vijf jaar te maken gehad met overschrijdend gedrag. Het gaat erbij om seksueel wangedrag, fysieke agressie, discriminatie en intimidatie vooral de informele werksfeer in de muziekwereld leidt vaak tot wangedrag. Nog geen 10% van de incidenten wordt gemeld. Het oprichten van een Palestijnse staat is de enige manier om de problemen tussen Israël en Hamas op te lossen, zegt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het was een reactie op een persconferentie van de Israëlische premier Netanyahu die bezwaar maakte tegen een Palestijnse staat die de veiligheid van Israël niet kan garanderen. Daarom wil Netanyahu dat Israël veiligheidscontroles kan uitvoeren in het hele gebied ten westen van de rivier de Jordaan. De Amerikaanse minister Blinken zei eerder deze maand al... dat verschillende Arabische landen openstaan voor toenadering tot Israël... maar alleen als er een Palestijnse staat komt. Hunter Biden, de zoon van de Amerikaanse president... gaat toch achter gesloten deuren getuigen over zijn zakelijke activiteiten in het buitenland heeft zijn advocatenteam bekendgemaakt. Eind volgende maand wordt hij ondervraagd door leden van het Huis van Afgevaardigden. Dat bestaat voor het merendeel uit de Republikeinen. Hunter Biden wordt ervan beschuldigd dat hij gebruik heeft gemaakt... van de connecties van zijn vader, maar daarvan is nog geen bewijs. Hij wilde liever in het openbaar getuigen... zodat de Republikeinen niet selectief uit zijn verhaal kunnen lekken... om zijn vader te beschadigen, maar hij gaat het nu toch achter gesloten deuren doen. Het weer. Vannacht trekken wat winterse buien over het land... bij 0 tot lokaal min 8 graden in Limburg. In het hele land geldt code geel voor gladheid. In Limburg ook voor mist. In de ochtend eerst nog een winterse bui. Smiddags is het droog en zonnig bij maximaal 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Met nu de nacht... No. Oh. And we'll invite the family round and drink some English tea Then I raise up my finger and watch for And sweaty palms from hanging on to tight lanterns Laat de draaien. Maak je schoenen, zet ze uit de pas. Ik zal de doods bewaren tot die vondst.